Nu. Door Almegens met het NOS-journaal. Op Curaçao is een demonstratie tegen de slechte economische situatie gisteren uitgelopen op Rellen. Betogers bestormden in Willemstad het regeringsgebouw en gooiden stenen naar de politie. Meerdere agenten raakten gewond. De demonstranten eisen nieuwe verkiezingen. Een deel van de binnenstad is tot morgenochtend afgesloten. Premier Ruggenaat van Curaçao heeft naar aanleiding van de ongeregeldheden overlegd met staatssecretaris Knops. Details daarover zijn nog niet bekend.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 Ook Tweede Kamerlid Martijn van Helvert... doet mee in de race om het lijsttrekkerschap van het CDA. Eerder lieten minister De Jonge en staatssecretaris Keizer... al weten lijsttrekker van het CDA te willen worden. Van Helvert sluit, net als Keizer, samenwerking met Forum voor Democratie niet uit. De Jonge doet dat wel. Een deel van de 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland... wordt mogelijk verplaatst naar Polen. Dat wil de Amerikaanse president Trump. Het is volgens hem een stevig signaal naar Rusland... En ook zint het hem niet dat Duitsland zich niet houdt aan de NAVO-afspraken over het budget voor defensie. Vanwege de coronacrisis moet bij de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas een vijfde van het personeel weg. Het gaat om 6000 mensen. Het bedrijf denkt nog minimaal drie jaar een lagere omzet te hebben dan voor de crisis. Het weer, het wordt opnieuw zonnig en warm, 28 tot 30 graden met in het oosten wat stapelwolken...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 zin in ZFM ZFM met nu opstand makker Living. I'm thinking of you and the things you do to me.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 Dat de wielen van mijn auto, onze en mijn zoon. see this thing happening to